Dit is Kerst met ZFM. Met men. Or not to see. There is no question. ZFM. Voor het gaan met je borrel.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 Maar weer Ja en jij was mij altijd trouw En ik weet Dat krijg ik nu nooit meer Mijn grote voorbeeld Dat was jij En wat keek ik tegen je op Een ruwe bolste blanke pit. Kijk naar mezelf hoe ik hier zit Nu sta ik ook voor het raam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 En tranen trekken, zoals we dat uh, uh, noemen. Ja. Ja. ja. Zo heeft hij uh, ja, dus nog, uh, nog verschillende natuurlijk ook uh, uh, over zijn leven. Ja. En, en uh, ja, dit gaat natuurlijk over zijn vader. Ja, ik dacht het uh, zal wel niet uh, over zijn ex-vrouw gaan. Nee, nee, nee. Nee, <lacht> nee maar goed. Uh, dat, uh, ja, dit, dit, dit is zo'n mooi nummer eigenlijk. En uh, dat is ge geschreven door, de, ja, voor de Nederlandse begrippen ook, Frank van Etten. Ja, die heeft dat nummer geschreven. Okay. Dus uh, dat is ook wel een uh, bekende... in de, in de Nederlandse uh, circuit zeg maar. En ja... Het is wel helemaal jouw dingen. Jij kent dat allemaal geweldig. Ja, ja nee, dat, ik, ik vind dat ook uh, geweldig... om dat uh, zo een beetje te volgen natuurlijk. En, en uh, ja... Ik zeg altijd, er zijn uh, de artiesten uh, bij. Ja, die, die, die verdienen het eigenlijk... Uh, gewoon om, om door te kunnen breken. En uh, ja... Er zijn ook artiesten bij die breken dan door. En dan denk ik van ja... ja dit, dit wordt echt zo'n nummer... Uh, ja, het, het klinkt misschien raar... Maar dat is zo'n nummer wat op begraven is... Uh, over twintig jaar nog steeds gespeeld wordt. Ja, ja, ja of iemand uh, inderdaad... Die uh, ja, uh, zijn vader wegbrengt. Uh, ja, ja. Uh, ja, dan kunnen zulke soort nummers wel eens eventjes... Een beetje, een beetje hoop uh, bieden eigenlijk. Ja. Een beetje... Dat het gevoel een beetje wat, wat onderdrukt. Ja, nou, ik vond het een heel mooi, mooi nummer. Het was van Cornell. Cornell, ja. Cornell. Cornell. ja dat uh, kennen ze allemaal op Facebook uh, opzoeken. En uh, ook op uh, YouTube. Ik hou nog steeds van jou. En CFM ja. heeft een van de weinige primeurs ja, die er zijn. Ja, ja. Ik vind het, uh, vind het leuk. Ja, dat is, het is ook leuk natuurlijk. Kijk, hij is nog, hij is nog nergens gedraaid. Dus uh, wij zijn de eerste die hem draaien. Alleen op CFM. Alleen op CFM, ja, inderdaad. Oh, wel, wel ja, ja, wel. Ja, ja. Nou, straks horen we natuurlijk in de kroeg. En, ja, dat kennen wij ja, we wel, hè? Nou ja, binnen even kijken, hoor. Um, volgens mij is dat... Uh, halfwege januari, volgens mij... Een uh, cd-presentatie in, uh, in Helmond. Van, uh, van deze, deze cd dan. Ja, ja. Dus uh, ja, dat kunnen ze ook allemaal eventjes uh, volgen op Facebook. Als, uh, als ze daar interesse in hebben, kunnen ze dus daar naartoe. Facebookpagina Cornel. Ja, als ze kijken bij uh, Cornel. Of Cornell lampen, de, de, de meesten weten dat wel. Eh, Cornell, dan komt het er allemaal goed. Nou, dan is het uh, inmiddels hoog tijd geworden, denk ik... voor een, uh, een dorpsfestival met uh, Nederlandstalige nummers... en Nederlandstalige artiesten. En dan uh, zie ik allemaal standjes staan over een dorp... podia's en met allemaal artiesten die daar staan te zingen. Ja. Eh, er zitten allemaal blauw van de mensen hier. Ja, ja heerlijk. Ja. Wat is het over Sparco? Ja. Ik heb Sparco gevonden. <laughs> Ja! 9... Nee, Deep House versie. Ja, nee, deze had ik ook nog niet gehoord. Nee, ah, lekker nummer. Heerlijk. Ja. Nee, je blijft in ieder geval lekker wakker bij. Is de Linscape Boiler. Linscape Boiler. Remix. Ja, oké. Okay. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord, maar <laughs> hij klinkt lekker in ja, ieder geval. Ik ook wel waardig. Uh, ja, en ja, dat maar. zeker als je langs het strand zit. Dat is echt, uh, als je dan lekker in de zonnetje zit... met ja. een drankje erbij... een eigen... beetje eten, een beetje kletsen... Ja, dat kun je je nou niet voorstellen natuurlijk. Deze oude jazen ja, avondpaar. Ja, ja. <laughs> onder nul in nee, Ik heb daar zo'n hekel aan. Ja, ja, ja, ik ik ben echt op het verkeerde continent geboren. Ja, want ja, ja. Ik heb zo'n hekel aan koud, man. Ik heb het altijd koud als het koud is. Ja, ja, ja, ik hou er ook niet van. Ik, uh, ja, ik ben in, uh, in de zomer geboren. En uh, dat zal het misschien zijn. <laughs> Ja, dat zou kunnen. Dat zou ja, kunnen. Ja, nee, ik heb helemaal niks met, uh, met de kou. Ik vind sneeuw vind ik prachtig. Maar dan moet ik dat zien in, in uh, ja, Zwitserland of Oostenrijk. Weet je wel. Een beetje die continent waar je kan ja, ja, ik was hier. Ja. Maar dan blijft het ook wit. Het, het hier, wordt het, hier wordt het één vieze, natte, zwarte kledderboel. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Dan moet je noodgedwongen op de straat lopen. Ja, en dan komt er zo'n ja. auto aan en dan ja. loop je een beetje de kant en dan spettert het. Altijd uh, toepen, maar goed, eh, ja. er gebeuren natuurlijk ook eh, dan ieder jaar weer ongelukken daardoor. Door, door dat soort eh, tafereelen. En dan denk ik van ja, hè? fietsers die onderuit gaan, verkeerd terechtkomen, eh, Ja, die ja. Meer, mensen die niet meer opstaan daardoor. Ja. Eh, dan denk ja, ik ja. van ja, hè? is ja. het allemaal wel waard. Het is wel zo dat uh, mevrouw Simons <laughs> heeft heel haar zin gekregen. Hè? We hebben geen witte kerst. Geen witte kerst, nee. <laughs> Gelukkig maar. Ja, nou, ik, voor mij hoeft het ook niet. Nou, Witte Kerst is natuurlijk wel leuk. Ja, ja, ja. Nee, dat zeg ik dat voorop. Maar uh, ja, hier in Nederland is dat niet, uh, niet aan de orde. Het, uh, ik, ik kom het, pa één het keer, past niet bij Nederland, laat ik het zo zeggen. Ik heb één keer heb ik het uh, meegemaakt dat het flink had gesneeuwd. En toen ben ik, uh, toen was mijn zoon een jaar of zes, 7, Toen ben ik met hem naar, de, naar die schatschool gelopen. Ja. Met een sleetje. Ja. En uh, toen heb ik onderweg alles gefotografeerd. Dus alles wit. Was nog ja. maagdelijk wit. Ja, nou, maar dan is, het, dan is het inderdaad mooi. En dat heb ik toen uh, in een compilatie gezet. Staat het ook op YouTube. Kerstmuziekje eronder. Ja. ja je krijgt de kippenvel van. Uh, ja, nee, maar dat is wel leuk. Zeg ik dat? Dan is het mooi. Dat is heerlijk om dat uh, ja, te aanschouwen, zeg maar, dat beeld. Ja, ja. Dat, uh, dat er gewoon een, echt een laag sneeuw op die bomen, takken, leggen, op die kale takken leggen. En uh, ja, dat contrast met, met het straatbeeld, dat, ja. Dan geeft dat een heel mooi gezicht. Ik ga er bijna op hopen. Maar, uh. <laughs> nee, maar goed. Uh, ja, dat zeg ik. En dan komen de stroilagens voorbij. En dan is het gewoon uh, de volgende dag één zwarte natte bende. Ja, en daar waar er gestrooid moet worden, dan hangt er een bordje. Dit ja. fietspad wordt niet gestrooid. Ja, ja, inderdaad. <laughs> en, en dan net het fietspad waar je overheen moet. Uh. Ja, ja, dan ga je natuurlijk onwijs op je bek. <laughs> ja, ja, ja. Glij helemaal weg. Ja. Nou, ik heb daarvoor een toepasselijk nummer. I got a feeling. <laughs> Van de <laughs> Black Eyed Peas. Ja, die kennen we. I got a feeling. Tonight's gonna be a good night that tonight. See that girl with the big tic-tac, she you give me the gimme the, head to the floor, girl. gimme me the gimme the. Bend over, girl, and gimme me the gimme the. Spin down to the ground, size big activity. Spin round me, girl, and gimme me the gimme the. Lover is binnen niet. Moet ik er wel een kamerlover is binnen niet. Moet ik er wel een kamerlover is binnen niet. And them say you have the comedy, comedy, some me won't get some and come trouble, the trouble. First two buckler, the bubbly, bubbly, calling two friend and then double, double, eh. Yeah, so hot, she a bubbly, bubbly, and she know where she got she, a carry me remedy. Honey, look good, girl, you ever be winning it. Tony, top it right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Honey, body, me take up a permanent president. on Met Prayer in Sea. Ja, heerlijk. Lekker nummer. Ja, zo, blijven we, zo blijven wij lekker de avond en de nacht een beetje ja, wakker. He? Het is al half twaalf. Ja, ja, ja, ja. Ik hoor steeds schorer, hoor je. <laughs> nou, we hebben nog een half uurtje voor, uh, voordat uh, ja, de knallen met kurken gaan beginnen natuurlijk. Ja, nou ik heb twee flesjes bier meegenomen. Ja. <laughs> nou ja maar maar, maar dat maakt ook niet uit, toch? Ik, ik heb wel een paar meer. Uh... Ik, ik bedoel, er zit, er, zit, er zit bruis in. Er zit bruis in. Ja. Niet Willem Bruijs, maar. Nee, <laughs> dat is de Willem Bruijs show, hè? dat is weer wat anders. <laughs> ja, toch maar weer even een achtergrondmuziekje. Ja, toch? Dit is trouwens Andrew Powell en and de Philharmonic Orchestra. En het speelt het beste van Alan, Parsons. Alan Parson. Ellen Parson-project. Ja, maar ja. dat is uitgevoerd door een orkest. Oké. Okay. Dus ja, uh, dat dat de... doe ik op de achtergrond. Ja, mensen vragen: wat ja, nummer is dat nou van Andrew Powell en and de Philharmonic Orchestra? Ja. En die spelen dus Alan Parson. Lucifer en Mama Gamma, mij dit. Oké. Okay. Ja, nou, Varson dus ja, ja, kennen, kennen. Ja, tenminste, de meeste kennen hem wel, denk ik. Die, die van de muziek houden. Ja, van de uh, to, uh, top 40, volgens mij. Dan ja, is, uh, ja van nummer 50, dan nummer 38 gestegen. Ja, uh, ook dat, ja. Dat vond ik vroeger ja. al raar, want ik was toen wat jonger. En toen dacht ik: van, ja, hoe kan een nummer nou stijgen? Van een hoog nummer naar een laag nummer. En dat snapte ik toen niet. was ik, een jaar of acht, negen. Pas later had ik het door. Over. <laughs> ja. Als je op één staat, je ja. is hoog. Ja, dan, dan sta je inderdaad hoog. Inderdaad. En uh, ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk het toppenrijk met, met dat ja. nummer. Ja. Alleen ja, de vraag is dan hoeveel weken dat je, dat je het vol gaat houden, natuurlijk. Voordat er weer een andere. Ja, topper komt. Ja, je hebt ook allemaal van die één eendagsvliegen. Die ja, staan dan ja, ja, ja. één, uh, één keer met een groep. Staan ze op nummer één. En daarna zijn ja als tippen. Nou, ja, dat dat, uh, daar hebben we inderdaad een heleboel uh, van uh, door de jaren heen. Ja. En dan heb je ook nog uh, van die nummers die staan op een gedeelde eerste plaats. vind ik ook ja. zo raar. Ja, daar kan ik me eigenlijk ja, ook niet is, in plaatsen. Is, een gedeelde eerste plaats. Het is één of twee. Ja. En niet allebei op één. Nee, nee, nee. Nee, nee dat, uh, dat vind ik ook. Uh, maar ik denk dat het een beetje een, uh, een moderne... Uh, een uh, marketinginstrument. Is is naar naar, naar uh, het publiek toe. Ja. Uh, ja. Kijk, we hebben twee goede, Dus eh, laten we ze alle twee maar nummer één worden. Ja, ik denk dat je ja, maakt een keuze. Ja, ja inderdaad. We, we moeten uh, zelf ook altijd keuzes maken in het leven ja, natuurlijk. Je ja, dus twee je... nummers draaien. Ja, als ik, uh, als ik, uh, als ik precies gelijk lopen qua beat. Maar dan nou, ja, klinkt maar het ja, best wel ja, niet zo mooi. Nou ja, maar ik bedoel. Ja, je, je kan het ook met vrouwen treffen. Ik bedoel. <laughs> ja, dat je zegt... Ja. Uh, ja. Dat dus je zegt van, nou ja, ik wil die ene, maar die andere wil ik eigenlijk ook. Dus zal ik ze maar ja. delen dan? Nee, ik geloof niet dat, ja. dat er daar eentje mee blij is dan, denk ik. We begeven ons nu <lacht> wel op een heel vlak ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed. Eventjes uh, een voorbeeld goed weer te geven, laat ik het zo zeggen. En ja. Ja. Dat, uh, dat kan je ook niet zeggen van, nou ja, weet je, we delen ze gewoon. Want, uh, hè, gedeelde eerste plaats. Ja. <lacht> maar dat heb je natuurlijk ook andersom, hè? Dat ja, is ja, ja. een vrouw die uh, van, van twee welletjes noemt. Ja, ja, die heb je ook nog inderdaad, ja. ja. Ja, ik, ik, ik, snap, ik snap het verhaal uh, dat je dat eventjes ook om probeert te keren. Ja, <laughs> andersom is het natuurlijk ook zo. Ja, nee, het is vanzelfsprekend. Nee, maar het was eventjes een, een klein voorbeeldje wat, wat eigenlijk uh, ja, logisch, logisch is eigenlijk. Ja. Ja, dus Even, één, één, twee of drie. Ja. Even terugkijken op uh, 2016, want dat duurt nog maar uh, volgens de klok uh, 26, ja. 25,5 minuut. Ja. Was er nou een bepaald moment dat je zegt van nou, dat vond ik echt een heel gaaf moment in mijn privéleven? Dat me dat is overkomen? Uh, nou ja, er is mij wel iets overkomen, maar dat kan uh, nee, je da da da da da Daar wil ik het liever niet over hebben, want ja. dat is weer een, een beetje drastisch. Uh, Oké, okay. <laughs> iets anders. Weer, weer een helder vlak, um, iets leuks. <laughs> iets leuks. Waarvan ja, je ja, zegt ja. van nou, dat, dat blijft me voorlopig nog wel even bij. Nou nee, ja, dit, sowieso uh, kijk, ik draai nu uh, zeg maar naast uh, twee jaar hier bij CFM. En uh, ja, ik, ik vind het toch altijd wel weer prettig als ik uh, op zaterdag naar de studio kan. Ja, om een beetje artiesten te promoten en uh, ja, mensen toch te verleiden. En dat, uh, dat, dat is iets wat mij zeg maar uh, toch wel bijblijft. Uh, dat, uh, dat doe ik graag met liefde en passie gewoon ieder jaar weer. Ja, ja dus het radio maken. Ja, ik vind dat zelf ook heel, heel erg leuk. En ik ben... Uh... Ja, bij allerlei programma's ben ik ook invaller. Ja, ja <laughs> nou, dat hebben we gemerkt. Dat, uh... En uh, <kijkt> nou ja, bij Goedemorgen Zandvoort inmiddels niet meer. Nee. Als ik uh, niet op het eilandje Helgeland zit... dan uh, doe ik de ene zaterdag doe ik presentatie... en de andere uh, zaterdag doe ik dan de techniek. Ja. Dat vind ik gewoon handig aan de werken hoe het werkt. En uh, er zijn nog maar een paar mensen... die dus de techniek goed uh, beheersen... Fiercing, die het ja, kunnen ja, opbouwen... Ja, ja, ja. En ik vind het gewoon, uh, gewoon leuk om te doen. En als ik daar dan zit als presentator... en er is dat met die techniek... dan kan ik het gewoon zelf oplossen. Nou ja. Ah, ja. ja. En uh, ja, ik heb het ook regelmatig bij Dolly... heb ik uh, ingevallen bij ZFM Lunch. Nou ja, Dolly valt zelf ook vaak genoeg in. Uh, bij, be ja. bij bepaalde programma's natuurlijk dus. En uh, nou ja, daar heb ik... Uh, ja, bij... bij, bij... Albert Jan, die dan naar bijvoorbeeld Spanje gaat, ja. uh, moet ik invallen bij uh, Rob Harms. Nou, dat vind ik ja. hartstikke leuk. Schrijf ik mijn eigen gedichten. Ja. Heb ik ook op mijn website www.draaien.net. Draaier eh, draaien met één ja, er, er staat me nog iets, uh, iets bij van een uh, oud-Hollands uh, Afrikaans uh, uh, gedicht wat je toen herschreven had. Dus, uh, ja, dat klopt. Dat was de vertaling van een Zuid-Afrikaans uh, Zuid -Afrikaans nummer. Ja, ja. En dat was, uh, ja, ik vind dat gewoon leuk om te doen, want als ik het dan ook inval, ga ik er ook helemaal voor. Hè? Ja. En dan word ik de dag van tevoren helemaal de en denk, oh, ik moet dit nog doen, ik moet het nieuws, ik moet niet het nieuws voorlezen uit de krant, ik moet het zelf opzoeken zelf, en herschrijven. Ja. Ja. En dat vind ik dan leuk. Ja, maar dat is ook leuk, want dan, dan heb je toch een stukje van jezelf. Ja, precies. Ja. En dan kan je het ook wat beter voorlezen, ja. je hebt het zelf geschreven. Ja, inderdaad. Nou, we gaan nog even een nummertje draaien. Ja. Dat is uh, Elvis Crispo met uh, Bailar. En ik heb een lange versie genomen. Dat is lekker. Ik uh, denk niet dat je deze versie ook <laughs> kent. Nee, dat denk ik niet. C'era izagan Aşşaşkan baryanla battırede On man wattaba da fawarda Due ball americano americano americano americano americano americano americano americano Due ball americano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 Wel op jacht naar de schacht. Ik moest, hem, ik moest hem gewoon even draaien, <laughs> want we hoorden natuurlijk eerst het nummer van uh, Americano, van uh, Renato Carazone, ja. en dat was de White Star version. <laughs> en ik dacht, ja, dan moeten we dingetje <laughs> ja, ja, draaien, ja, ja. het dingetje ook even dat, draaien. Dat hoort niet, maar we doen het toch. Ja, nou, maar zo had je nog een nummer, hè? Dat, uh, dat was van uh, Barry Badpak. Ken je dat nummer nog? Nee. Met, uh, waar ga je heen met je kameleteen? Barry Badpak. <laughs> Barry Badpak, ja. Ja, dat... Uh, dat is een nummer dat, dat blijf je bij. Ja, waar, waar ga je heen met je, met je kameleteen? Oh, ik heb uh, Broodje van Kootje, <laughs> Golden Retriever, Disco, Magen, Grasmaier, Leiden, 3 oktober, Motorboot, Hokken. Nou, als, je, als je dat, dat intikt, uh, kameleteen, dan, uh, dan moet het uh, tevoorschijn komen. Kijk, daar komt hij al: Kamelenteen die? Remix. <laughs> De kamelenteen. Ja. De <laughs> Ja, ja, we zien het vaak zomers eh, op het strand. Eh. Dit nummer. <laughs> Dit nummer, ja. Nou, tot aan de klok van twaalf. Dan gaan we nog even een nummertje draaien en dan even praten daar twaalf uur. Ja. Om twaalf uur gaan we er even uit gaan, we even naar het vuurwerk kijken. Ja, dan gaan we inderdaad eventjes kijken hoe dat... Eh buiten een beetje aan toe gaat. Dan kijken we of we nog een beetje mooi siervuurwerk zien. Ja, en dan om uh, half één misschien dat we nog even terugkomen. Ja. Waar, ga je heen? Waar ga je heen? Even een half uurtje tussenuit. je heen. Je zit in heen. je je heen. But you can make the paint, you can make it you can make the paint, you can make the you can make the you can make it you can make you can make the paint, but you can make the but you can make the Dat was uh, Barry Badpak. Barry Badpak, ja. Waar ga je heen met je kabeleteen? Ja. Ik heb dat nummer nog nooit gehoord. <laughs> ik vind die beatjes wel lekker. Ja, ja. Maar, ik heb er echt nog nooit van. Nee, nou ja, ja, ja. ik wel. Ja, ja, ja. jij, jij ja. komt er mee. <laughs> jij komt er mee. Nou, het is uh, vier minuten uh, voor uh, twaalf. Ja. Ja, we gaan even. even een half uurtje gaan we er zo meteen tussen uit. We hebben in ieder geval al uh, wel een berichtje gekregen uit. Uh, andere kant van de oceaan. Van Joke. Ja, ja Joke uit Canada inderdaad. Je ja, ja, hebt al ik, een uh, nieuwjaarsberichtje gestuurd. Want je had uh, natuurlijk bij dat het allemaal hier... Ik, ik kreeg het uh, inderdaad net door. Ja, dus je zit op de Ja, aan het uh, kijken. www.zfmzandvoort.nl Ja. Um, we hadden het net even over... Over, een, uh, over al die remixen die ik heb meegenomen. Ja. En dat vind jij wel leuk. Ja, jij, jij mixt natuurlijk zelf ook altijd uh, nummers. Maar wist ja, je dat klopt. er een houseversie is van Frank Sinatra... Nee, nee, dat wist ik echt niet. En dat is uh, toch wel uh, enigszins verrassend. En uh, nou Frank Sinatra is natuurlijk iemand die je niet zomaar moet remixen. Nee, nee, nee, Maar dit is wel goed gedaan, dit. Oké. Okay, dus nou. ik wilde eigenlijk uh, deze even dit tot, jaar uh, afsluiten... met afsluiten. het nummer van Frank Sinatra met uh, New York, New York. Dan gaan we straks het uh, nieuws erin doen. En dan zijn we er even een half uurtje uit. En als er nog mensen komen naar de studio om nog even erbij te komen... Ja. dan gaan we kijken of we om half één weer even verder kunnen gaan. Totdat we moe zijn en we geen zin meer hebben. Zo is het. Is dat een uh, goed ja, idee? Ja, nee, dat is een goed idee. Nou, dan gaan we nu dus Frank te draaien met uh, New York, New York. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. Tot volgend jaar, ja.